Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 25, opgenomen op 5 maart 2012. Hey, leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Het is... Ik heb het in de intro gezegd, dit is 5 maart en dit is aflevering 25... Ja, alweer 25. Zo, en uh, jullie horen Martijn al. En, uh, <laughs> sorry. Dus, hey nou, oh, dat is helemaal geen sorry. Eigenlijk is het natuurlijk ook onzin dat ik jou iedere week nog aan moet kondigen... ...als de man achter Tabletsmagazine.nl. De man die alles in de gaten houdt op het gebied van tabletnieuws. <laughs> en de man die mij helpt met het maken van deze podcast. Maar uh, dan slaan we dat deze week gewoon over. Dat is helemaal goed. Ik denk dat het wel duidelijk is, toch? Ja. <laughs> Zo, ik uh, heb een tijdje niet gesproken. Ik heb gehoord dat jij een uh, rottige week hebt gehad. Nou, een goddig weekend, dat ik het zo zeg. Vrijdag had een mooie dag moeten worden, vrijdagnacht eigenlijk. Want dan gingen uh, Tablets Magazine en allemaal andere websites op hun eigen uh, servertje. Waardoor het sneller zou moeten worden en dergelijke. En uh, nou nee, ja, goed. Uh, dat werkt nog, natuurlijk zoals niet. Zoals altijd gaat dat nooit soepel. <lacht> het zou zo makkelijk moeten kunnen gaan. En uh, de server die lag er binnen drie minuten na het overzet al uit. Omdat die overloaded was? Of uh, ja. Yeah. Ja, ja, ja. Dus ja, ik, ik snap dat. Ik ben niet technisch onderlegd wat dat betreft. Uh, dus ik geloof allemaal wat die mensen zeggen. Dus ze zijn er ook mee aan de slag gegaan. En, uh, ik heb van alles moeten optimaliseren op de website. Maar het draait inmiddels op de nieuwe server. En als het goed is, is het een stuk sneller. Ik heb het allemaal even gecheckt. En uh, 50% sneller is het uh, volgens Google Analytics in ieder geval al. Dus wat dat betreft hebben we wel gewonnen. Oké, okay, dat is, is cool. Het uh, valt me wel op dat ze je dwingen om nog allerlei dingen te optimaliseren. Terwijl je juist... ...naar iets gaat met grotere capaciteit. Dus zelfs al zou je, zou je niet de zeggen, moeite ja. nemen om te optimaliseren... ...zou het wel moeten werken natuurlijk. Dat zou je zeggen, maar blijkbaar, blijkbaar niet. En, en ze hebben me niet gedwongen hoor. Ik heb het er zelf voor gekozen om te ze zeggen... ...ja, je kan maar 8 gigabyte RAM geheugen Ja, daar uh, gaan we niet doen, dus ik optimaliseer de <laughs> website wel. Nee. Oké, okay, maar uiteindelijk uh, heel veel problemen gehad. Want ik heb de site uh, regelmatig eventjes uh, bezocht, zeg maar. Mm -hmm. uh, nou, hij is niet, uh, niet hij is, uh, gemist of zo, zeg maar. Dat hij is hij zaterdagochtend is hij offline geweest. Van, uh, van, vanaf een uur of drie tot een uur of elf in de ochtend. Oh. En daarna is hij, is hij gewoon online geweest. Maar zo uh, nu en dan traag. En, uh, maar goed. Het is allemaal opgelost. En uh, we, we kunnen er vol tegenaan. We kunnen miljoenen bezoekers aan. Dus laat maar komen. Miljoenen? <laughs> Theoretisch gezien. Nee ja, duizenden. Dus je bent klaar voor de donderdag. Als iedereen een iPad 3 gaat kopen. Ik hoop het. <laughs> nee, daar komen we gewoon op. Uh, Oké, okay, nou ja, cool. Uh, fijn dat het er redelijk opgelost is, maar altijd een hoop frustratie en ik, ik ken het gevoel, Als je ook al ben je zeven uur of vijf of zes uur, whatever, offline, ja. ik heb ook altijd het gevoel dat je dan precies die belangrijke mensen die je niet wil missen, mist of zo op een of andere mm -hmm. manier, of... Je zal altijd zien dat je net dan op het moment een post wil maken dat het weer niet werkt of zo. Dat is altijd kloten natuurlijk. Ja, ja goed, het is gewoon vervelend. Want je, je kan er zo weinig aan doen ook. Je bent zo afhankelijk uh, op het internet. En uh, van zoveel dingen en één klein, klein scriptje fout kan staan en alles gaat kapot. En het is... Foe. Maar... Ja, hij spuugt geen duidelijk resultaat uit van uh, je moet even dat vinkje daar verwijderen. Nee, hè? helaas. Maar goed... Hey, maar uh, op zich had je het redelijk goed getimed, want je had denk ik al het nieuws van uh, Mobile World Congress al wel op de site staan. Ja. Uh, zullen we eerst even luisteren naar jouw, uh, jou noemen je dat elke keer, de, de nieuwsreel, is... zeg maar. Ja. Een overzicht van het nieuws van afgelopen week op tabletsmagazine.nl Toshiba toont 7,7 inch tablet met AMOLED display. ZTE komt naar Europa met tablets. iPad 3 wordt duurder dan iPad 2. Welkom toont een full HD-tablet met brilvrij 3D-display. iPad 3 wordt op 7 maart gepresenteerd. Android 5.0 Jellybean verschijnt in de herfst. Hands on met de Acer Iconia Tab A700. Windows 8 Consumer Preview: wat is er nieuw? MBC 2012: nieuwe tablets in aantocht. Vergelijking iPad en iOS versus Windows 8. iPad 3 wordt iPad HD. Android 4.0 update voor Argos 101 en 80 G9 tablets binnen twee weken. Argos komt met nieuwe Arnova G3 budget tablet serie. 7 inch Quadcore Google Nexus tablet wordt gemaakt door Asus. En Asus is wellicht eerste fabrikant met Android 5.0 Jelly updates. Nieuws en geruchten. Een hoop geruchten, ja. Gaan tegen. Zo. Ah nee, grapje, ik bedoel uh... nee, jij doet er natuurlijk net zo hard aan mee als, uh, als alle andere alle... websites Want uh... anders heb je gewoon niks mogen schrijven sommige dagen. <laughs> ja, het is inderdaad, hè soms is, en dat klinkt natuurlijk een beetje flauwig maar het is soms gewoon echt alleen maar het uh, ja, herkouwen van een geruchtje of iets wat gewoon logisch is dat gaat gebeuren, of, of wat dan ook puur om het uh, als je het niet doet en alle anderen het wel doen, dan sta je er ook zo als een ja. Een geïnteresseerde aap op, kennelijk. Ja, ik, denk, ik denk als je nou zou gaan kijken van, van 2011, van ho hoeveel berichten die we geplaatst hebben zijn uh, geruchten. Ik denk dat je de bijna op 30, 40 procent komt, Minimaal. iPad onzin, Android onzin. Oh, absoluut. Ja. Dat waren Mag... wel de twee belangrijkste geruchten uit je nieuwsreel, wat mij betreft. Uh, maar die staan als apart op de lijst volgens mij. Maar die MBC die uh, Mobile World Congress, we ja. vorige week uh, hadden we redelijk wat aandacht kunnen besteden aan Samsung en Asus, die met allerlei dingen kwamen. Mm -hmm. um, kan je mij nog van Samsung dat blijft onduidelijk duidelijk en dat uh, dat hebben we denk ik genoeg behandeld. Maar kan jij mij nog heel even kort updaten over hoe dat nou zit met die transformer pads en welke blijven en welke niet en dat soort dingen? Daar heb je deze week wat onderzoek naar gedaan, heb ik begrepen. Um, ja, ik heb eerst eens dus even gevraagd van hoe zit dat nou? Welke gaan er weg? Welke blijven er? Um, de ASUS iPad Transformer die we eigenlijk kennen van vorig jaar. Dat, dat redelijk populaire model, de eerste generatie. Mm -hmm. uh, de Wi-Fi-only versie is bijna niet meer te krijgen. Die, die gaat er ook gewoon uit. 3G-model zal nog even blijven. Uh, maar ja, maar wat bedoel je, dat... je daarmee? Gewoon, is dat gewoon de voorraad verkopen? Ja precies, end of life staan ze wel, dus dat houdt gewoon nee. in. Uh, de voorraad die er is wordt nog verkocht en mocht er nog ergens een voorraad zijn kan die allicht al nog binnenkomen, maar wordt niet meer geproduceerd. En die ook heel erg go goedkoop geworden sinds uh, kort? Nee, volgens mij is het zo'n 50 euro goedkoper dan dat. Niet kopen dus, niet kopen. Nou ja, als je voor 350 euro een, een goede tablet wil, dat is niet veel geld hoor, in vergelijking met de rest spaar een maandje door en verkoop voor 400 euro een nieuwe tablet lijkt mij. Dat is misschien wel beter, ja. Want uh, dat is inderdaad de Transformer Pad 300. Dat is zeg maar, de opvolger van uh, de eerste generatie Android, uh, Transformer tablets. Die uh, komt uh, in het derde kwartaal pas, dus je moet wel even geduld hebben. Dus het de derde kwartaal, uh, dat is ergens na de zomer of in de zomer. Ja, herfst, uh, zeg maar. Dus je moet nog wel even wachten. Hetzelfde geldt voor die high-end Infinity 700. Dat uh, zeg maar is de Transformer Prime met, met HD-display. Uh, die komt ook in het derde kwartaal. Maar de Transformer Prime die blijft nog even. Ik dacht die gaat ook uit het assortiment. Maar die blijft uh, voorlopig uh, nog gewoon te koop. Maar ja, ik vraag me dan af als die andere twee tablets verschijnen. Wie gaat er dan nog een Transformer Prime met wifi-gps problemen kopen? Ja, uh, eh, ja, ik snap het ook helemaal niet hoor. Ik uh, was er eigenlijk wel redelijk van overtuigd. Dat ze zo snel met die nieuwe modellen kwamen. Om, die, om die Transformer Prime gewoon niet goed genoeg presteert. Uh, over de breedte. Ik weet dat er mensen zijn die heel blij zijn met dat ding. Uh -huh. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet blij zijn met dat ding. En dat is toch ook. Die mensen hoef je niet elke keer maar als zeikers of zo apart te schuiven. Of mensen die denken dat ze een probleem hebben. Nee, die problemen zijn, zijn echt. Ik denk dat iedereen het ja, daarover wel uh, over, over eens is. Uh, en dus, ik dacht dat ze dan sneller de, de oplossing zouden lanceren. En natuurlijk, niet uh, dat met zo'n stempel lanceren van: hé, hey, dit is de gerepareerde versie van de cut-versie die we hebben jullie proberen te verkopen. Uh, maar ja, als ze dat dan zo ver vooruit schuiven, dan, dan ben ik natuurlijk weer zo'n complottheorie. Hier denken van: nou, dan doen ze dat om gezicht uh, te besparen. Hè? Ja, uh, ja of er zit gewoon een hele andere reden achter. En ik denk uh, dat ik het ge misschien gewoon verkeerd kan hebben. Aan de andere kant, die, die problemen zijn gewoon echt. Ja, absoluut. En wat, wat, wat, wat ik wel uh, opvallend vond, wat ik uh, van de week las ergens. En het was, dat was echt een gerucht op een website die ik niet echt helemaal vertrouwde. En kreeg ik, van een, li en kreeg ik een linkje van een bezoeker daar naartoe. En er stond dat Aces dat met een uh, hardware accessoire kwam, zou komen. Die de wifi en gps problemen weg zou nemen. Dus zeg maar een nieuwe een wifi euh, achterz achterzijde. Nee nee, ik denk gewoon een nieuwe achterzijde. Dus, dus... Ja, maar dan moet je hem dus laten repareren ergens. Ja, ik weet niet of die makkelijk uit elkaar te halen is. zo ja. niemand die 600 of 700 euro voor zo'n ding betaalt, moet dat ding zelf uit elkaar hoeven te schroeven. Nee, het moet niet. Maar als eens het die optie gaat bieden. Nee ik, joh, ik wel... Iedereen die daarin trapt, dat is gewoon een koekwuis. Ik las het ook op jou op de website. Iemand die een oplossing had van een YouTube-filmpje, ja. dat je hem uit elkaar moest schroeven en weet ik veel. En uh, iemand ging erop reageren. Oh, oké. Okay. En uh, de, ik, ik weet niet meer wie dat was, maar die reageert vaak bij jou op de website. En die, je kan aan die jongens een reactie lezen dat die echt aan het overwegen is welke tablet die wil kopen, welke die voor wil sparen, weet ik veel. Of ja, dat, uh -huh. dat bij elkaar uh, verzamelen en dat soort dingen om op een gegeven moment een mooie tablet te kopen. Hartstikke leuk. Ja. Maar die, die arme jongen wordt toen verleid om ergens als reactie te posten van... ...oh, en kan ik hem dan na, na, wel weer goed in elkaar zetten of moet ik daar lijm voor gebruiken? Mm -hmm. Lol, what the fuck? Als je een tablet koopt, dat is een gebruikersapparaat. Dat ding moet ergens uit de doos, dan moet die te gebruiken zijn binnen 10 minuten... ...omdat je dat leuk kan koppelen aan je Apple ID of aan je Google account. En dan is het klaar met het onzin. Dan kun je hem gebruiken om te internetten, Angry Birds te spelen... En weet ik veel, dat soort dingen te doen. Tuurlijk, tuurlijk. En voor de rest absoluut. is het niet nodig om dat ding zelf te gaan uh, sleutelen... of een dongel erin te stoppen voor, voor wifi of wat dan ook. Dat is gewoon allemaal BS. En uh, daar moeten mensen gewoon voor oppassen. En ik vind het super ergelijk, want die problemen zijn echt. En er zijn inderdaad ook mensen die goede tot redelijk goede ervaringen daarmee hebben, maar dat zijn juist de mensen die het ook nog aanraden aan andere mensen. En het is leuk dat jij mazzel hebt met je ding, maar ik vind niet dat de Transformer Prime op dit moment met goed fatsoen aangeraden kan worden, want het is gewoon bijna een 50-50 shot lijkt het wel, als je de reacties op het internet ziet, hè? Mm -hmm. of je, of je, of je mazzel hebt met je, met je constructie van je huis, of je het internet kan gebruiken thuis, ah. of, of de constructie van dat ding of je het internet kan gebruiken thuis. En natuurlijk zijn er ook andere apparaten die problemen hebben, maar dat wil niet zeggen dat de Transformer Prime daar ook goed is. En het is gewoon... Het begint gewoon irritant te worden. En die arme mensen, die kopen zometeen iets waar ze gewoon niet Niet tevreden zijn. En voordat je het weet, zitten ze YouTube-filmpjes te kijken over hoe ze hun tablet uit elkaar moeten schroeven om volgens in elkaar te lijmen. Ben je nou helemaal betoeterd? Nee, geef je helemaal gelijk in. Geef je helemaal gelijk Het is gewoon zeer vervelend dat Asus gewoon... Dat dat allemaal... Nou ja, niet letterlijk ontkent, maar eigenlijk vindt dat er geen problemen zijn. En dat ja, je kan dan wel weer, dan zeggen ze van ja, je kunt de klantenservice natuurlijk bellen en je wordt wel geholpen en zo, maar de proble slipen, problemen indeed. worden gewoon niet erkend. Dus, ja, nou goed. Ja, flauwe, flauwe handel. Oké, okay, maar er waren ook nog dingen na de vorige week gebeurd, of na onze vorige podcast, want dit was eigenlijk allemaal een beetje follow-up van de, de eerste paar dagen van NBC. Zijn er ook nog uh, andere uh, nieuwtjes naar buiten gekomen die de moeite waard zijn om in de podcast een beetje te bespreken? Ja, er zijn wel een aantal korte dingen. Uh, Toshiba heeft bijvoorbeeld een 7,7 inch uh, tablet met AMOLED-display en Tegra 3 uh, processor getoond. Of niet Toshiba, maar Nvidia, de, de chipfabrikant van de Tegra 3 processor, heeft uh, die tablet getoond. En, uh, dat is een beetje vergelijkbaar met wat jij nou in huis hebt, hè? De, de... Uh, Samsung Galaxy Tab 7.7 qua hardware. Hmm. Dus uh, er zijn meer fabrikanten die de overstap naar AMOLED willen gaan maken. En daar was jij ook redelijk tevreden over. Uh, wat ik het ben, was. ben er be redelijk van bekomen. Van het AMOLED-display? Uh, het heeft gewoon... Uh, ik, ik moet echt... Eind uh, deze week is die review sowieso online. Maar die moet ik nog gaan schrijven. Maar een van de belangrijke dingen is... dat Het ziet er heel mooi uit. en uh, Zwart is echt zwart. Ik mm bedoel... -hmm. Daardoor ziet dat scherm er gewoon heel gek uit. Ik bedoel, mijn iPad-scherm ziet er echt als een stuk stront uit... naast het scherm van, die, van dat ding. Ja. Tot je het gaat gebruiken. Mm. Want als je de hele dag YouTube-filmpjes wil kijken op het ding... Prachtig. is het een leuk ding. Ja. Is het is misschien wat klein, omdat YouTube... Eh, heel groter hoe beter, meestal met media kijken. Maar goed, als je het daarvoor wil gebruiken, is het geinig. Ja. Alleen, dan zit je met een probleem. Want uh, zwart is echt zwart op AMOLED-schermen... omdat ze die pixels uit kunnen schakelen. Ja... En wit kost daardoor, omdat ze dan vol brightness staan, zeg maar, of full power, al die pixel vier onderdelen van die e e eenzichtbare zichtbare pixel, zeg maar. Uh -huh. Die staan dan vol aan. Dus wit gebruiken kost meer stroom. Ja. En internet, hè, is negen van de tien websites die je bezoekt, die hebben een lichte achtergrond. Laat uh -huh. het even voor het gemak wit noemen. Soms uh -huh. is het dus gebroken wit, maar dat is irrelevant. En dan gebruik ik het ding heel veel stroom. En dat betekent dus dat als je de hele dag YouTube gaat kijken, kan je er twaalf uur mee doen met dat ding. Als je gewoon gaat internet de e-mail checken, wat overigens ook een witte achtergrond is. Mijn RSS-fiets uh, app die ik gebruik, witte achtergrond, dat soort dingen. Dan is die heel snel leeg en heel snel bedoel ik gewoon een uurtje of zes. En dat okay. is toch wel heel erg rap. En dan denk je de oplossing te gebruiken door bijvoorbeeld mijn uh, RSS-app die ik gebruik. Die heet Feedly en die heeft een licht- en een donker team. Uh -huh. Nou, dan denk je, chip holla, ik zet hem op donker. Ja. En dat is nogal leuk ook, want dat ziet er prachtig uit, want zwart is echt zwart. Dus dat ziet er heel mooi uit opeens, dat thema. Het uh -huh. probleem is echter, als je gaat scrollen door dat ding, als je bijvoorbeeld een stukje tekst gaat lezen, hij schakelt elke keer die pixels uit. En dat is kennelijk net langzaam genoeg om te geregistreerd te worden door, door je ogen. Dus als je scrolt, zie je het flikkeren. Aha. <laughs> en dat is mega vermoeiend. Dat is echt serieus, dat is... Ultra-annoying. Ik ben daar helemaal van bekomen. En ik kan het dus niet op zwart hebben. En het is als je gewoon goed naar het scherm kijkt, is het lastig te doen. Maar waar je het, het beste aan kan zien, voor iedereen die luistert met een AMOLED-scherm op hun Samsung S2, of uh, die ook een 7.7 hebben, of wat dan ook. Kijk naar je hand, zeg maar, met je vinger waar je mee scrolt over het scherm. Als je dan naar de palm van je hand kijkt, die wordt verlicht natuurlijk door het scherm, hè? Mm -hmm. Ik bedoel logisch. Kijk maar eens naar je palm van je hand. Je ziet het gewoon flikkeren. Oké. Okay. En dat is heel erg vermoeiend. Dus uh, ik ben daar redelijk van bekomen. Hoewel het prachtig mooi uitziet. Dat <laughs> hou, hou je er nog wel iets positiefs over? N uh, <laughs> nee, de 7.7 gaat uh, wat mij betreft een echte afrader worden. En dat heeft niet eens heel erg veel met het AMOLED-scherm te maken. Want dat is denk ik een afweging die mensen maken van oh, hoe belangrijk is media en visueel voor mij. Want je kan echt hele mooie dingen erop uh, zien als je donkere te teams hebt of, of filmpjes of dat soort dingen. Mm -hmm. uh, uh, wit werkt goed, alleen is het gewoon sneller op. Nou ja, misschien heb jij gewoon niet meer dan zes uh, uur nodig op je tablet uh, per dag. Ik bedoel, dat is al redelijk belachelijk veel. Uh, uh, hoewel het in vergelijking een redelijk slechte batterij de duur is. En die zes uur voor de duidelijkheid is ook niet non-stop gebruikt. Dat is gewoon her en der een pakken. Dus ja, ik bedoel, als je zegt van, nou, ah, ik heb niet superveel uh, nodig. En ik denk dat ik met een, uh, uh, laten we het zeggen, een uurtje of uh, vier intensief gebruik. En als ik dan nog 10% over heb, dan ben ik uh, in principe tevreden. Uh, uh, dan, uh, dan is het dan nog steeds wel een, een, een, een optie qua scherm. Alleen dat uh, ding wordt gewoon geleverd met Android 3.2. En uh, ik ben helemaal omgeturnd. Het is wat mij betreft onacceptabel om op dit moment uh, tablets te verkopen met 3.2. Het is niet stabiel genoeg. Je kan, uh, iedereen die tegen je zegt dat het wel stabiel genoeg is, die liegt of heeft de lat laag liggen. En dat meen ik, want het is gewoon niet stabiel genoeg. Ja. Het is gewoon irritant als je gewoon vijf, zes keer per dag tijdens het browser je, tab, je tabs kwijt bent. En dat je denkt, oké, okay, dat is een browser, ik ga naar een andere browser. En dat je daar hetzelfde probleem van hebt. Het is niet acceptabel dat uh, de, die lek in elke keer in, in, in, in, in het herrenderen van, van widgets en al die dingen op je ding. Het, het kost gewoon op een gegeven moment gewoon te veel... veel uh, tijd uh, cumulatief en, en los van tijd ergernis. En iedereen die denkt dat het, dat het wel meevalt, die heeft de latten laag liggen. 4.0 schijnt daar uh, heel veel beter in te zijn. Alle reviewers, schrijvers en iedereen die fan is van Android... heeft dat constant in, in het laatste half jaar gebruikt als van... nou, nah, maar er komt een ICS-update, uh -huh. Maar dat blijkt ook niet de magische pleister te zijn... waarvan iedereen denkt dat het alles oplost. Want als je dan leest bij de enige apparaten die geüpdate zijn... Is het ook niet onverdeeld positief? Nee. Nee, dus ja, ja, ja, ja, dus 4.0 is wat mij betreft nog een, een kans hebben hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Uh, zeker nu NWC geweest is dat er al die tablets komen met 4.0. Daarom zeg ik, omdat die er nu allemaal aan zitten te komen en het schijnt beter te zijn. En het kan haast niet anders dan beter zijn dan 3.2. Wacht gewoon op 4.0 en koop niks van die gasten. Want uh, je, je kan ze niet, uh, niet, op, niet vertrouwen dat er een snelle update komt. Ik heb het vandaag uitgerekend, de Samsung Galaxy S2. En dat is dan een smartphone, geen tablet. Maar dat is wel de meest populaire smartphone. Van alle Android-smartphones van het afgelopen jaar. Uh -huh. Is duidelijk, toch? Uh -huh. Die krijgt nu, we gaan ze beginnen in 15 maart of zo in Israël. Gaan ze de roll-out proberen van. Van, uh, ...van ice cream sandwich. Uh, in principe is de prijzen dat ze het ergens klein proberen... ...zodat ze de eerste bugs niet de hele wereld mee lastigvallen. Ja. Maar dat is gewoon het allergrootste model wat hun hebben. Het best verkochte model. En dat duurt al zo lang. Moet je je voorstellen wat ze met al die kleine gedifferentieerde uh, tabletsmodellen doen. Daar hebben ze helemaal geen tijd, geen zin voor. En dat hebben we al tientallen keren in de podcast besproken. Die wil is er gewoon niet. Nee, maar dus eigenlijk wat je zegt is, uh, het maakt niet uit welke naar welke tablet ik momenteel kijk als die eigenlijk draait op Android Honeycomb, is het sowieso een afrader. Dat is, ja. dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Ja, en niet uh, in, die, in die beloftes van uh, morgen is het beter, geloof ik. Nee, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ik, ik zag uh, van de week de review uh, op nu.nl van de Galaxy Tab 7.7 en, en, en daar werd ik nogal pissig van. Want daar stond gewoon in één zin, ja jammer dat het Android uh, Honeycomb is, is wat traag. Maar de pluspunten zijn bla, bla, bla, bla en het is een aanrader. Ook oh, prachtige hardware. Echt heel erg mooi. Houdt fijn vast, zit op, kijk ja, eruit. Absoluut. Maar het is gewoon niet acceptabel dat er 3.2 op draait. En wat de andere ja, mensen dat, er ook dat, over dat zeggen. Dat wordt dus afgedaan van, oké, okay, ja, het is maar het besturingssysteem. Maar dan heb ik zoiets van, het is toch het besturingssysteem? Precies, <laughs> maar dat, dat doen al die reviewers en al die luiden die erover schrijven. En het is ook moeilijk als je niets positiefs over iets te zeggen hebt. dat je de, eh, Eigenlijk bijna niemand vindt het leuk om vier, vijf, zes alinea's te schrijven over waarom iets komt kut is. Zeker niet als je dat al een jaar lang kan herkouwen, want het is al een jaar lang kut. Mm -hmm. En het wordt ook niet gek veel beter. Misschien met de ice cream sandwich, maar uiteindelijk weet niemand nog genoeg over ice cream sandwich, want we he weten het nog maar op één tablet. Mm -hmm. of twee, zeg maar, van dezelfde fabrikant. Ja. Dus ik bedoel... Waarvan er één dus gewoon, helemaal ruk is. Hè? Dat, de, de transformer, de iPad transformer, die heeft dus de twee weken terug de update gehaald, en ik krijg Tientallen reacties van mensen die zeggen van... Het, het werkt gewoon niet vastlopers, het is kut. Het, het, het, het is helemaal niks. Ja, ja, kijk, daar wil ik misschien nog iets voorzichtiger mee zijn... maar dat noemde ik dus net niet onverdeeld positief. Maar inderdaad, ik heb ook volgens mij... het zijn een stuk of vijfde reacties alleen al op dat artikel van jou... dat het, dat het, dat het vastloopt en dat, dat soort dingen. Dus daarom zeg ik van... oh, goh, misschien is dat wat we een half jaar onszelf voor de gek hebben gehouden... dat ijscream sandwich de magische oplossing is... die alles beter gaat maken, mm -hmm. Misschien helemaal niet zo terecht. En dan is het... En, en, en, echt hoor, serieus. Wij krijgen heel vaak van die tablets hier. En jij krijgt die tablets, ik krijg die tablets. En ik zweer het. Het is veel leuker om iets positiefs te vinden dan iets negatiefs. Het is niet zo dat ik zo'n Apple-fan ben dat ik het Android niet goed wil vinden. Maar ik ben wel ondertussen van mening van... Als je uh, zo'n zo zo review met één zin eraf doet van... Goh, uh, uh, ...het uh, is jammer dat hij op je honeycomb draait... ...en je leest het in het Engels, je leest het in het Nederlands... ...je leest het overal. Mm -hmm. Dan denk ik van, je houdt gewoon mensen voor de gek. Je moet ze vertellen... ...het is onacceptabel hoe instabiel honeycomb is... ...en hoe langzaam honeycomb is. Een tablet is daardoor niet zo leuk... ...als het zou moeten zijn. Ja. Dus dan ja dan het moet je moet stoppen en dan moet je niet zeggen van... ...maar Ice Cream Sandwich komt. Ja. ja, het is maar, het wat je net zegt... ...het is maar net hoe hoog je die lat legt voor jezelf. En... en... Daarom is het ook zo lastig, want het is natuurlijk uit, uit in dit geval jouw oogpunt uh, geschreven dan. En jouw lat ligt heel hoog en misschien ook door wat jij al in je handen hebt gehad. Maar ik kan me ook voorstellen mm -hmm. dat er consumenten zijn die, uh, die wellicht een, een, een Jarvik tablet in hun handen hebben gehad. Uh, uh, dat 2.60 die jij hebt gehad mm -hmm. en dan overstappen aan de honeycomb. En dat het dan wel weer een flinke verbetering is. Of kan dat niet? Ja, nee, je, je hebt daar helemaal gelijk in principe. En daarom... Uh, nou ja, dat... Kijk, ik had zo'n post geschreven vorige week, twee weken geleden, van wat zijn de beste tablets. En dan had ik een beetje lullig all alleen maar iPad genoemd, zeg maar. <coughs> een beetje die andere dingen. Maar wat gebeurde er nou? Dan had ik op plaats drie en vier had ik gezegd, van of, dus plaats één was iPad. Uh -huh. Plaats twee was tra transformer dinges, uh -huh. met de Prime, zeg maar. 4.0, ja. omdat het in ieder geval beter moet zijn dan, dan 3.2. En laten we daar dan maar toch nog een klein beetje credit geven. Uh -huh. En dan had ik gezegd, koop niks. Nummer drie, hou je geld in je broekzak. Of, nummer vier, vijf en al die andere dingen. Stel je verwachtingen bij. Dat ja. staat er, hè? Ja. Stel je ja, verwachtingen ja. bij en geef gewoon minder uit. Want als je je verwachtingen toch bijstelt, betaal je er dan ook niet zoveel voor. En dat vind ik het irritante van mensen die het als... ...prosumer of consumer en andere mensen aanraden... ...of reviewers, die, die, die stellen hun verwachtingen dus bij... ...omdat ze al murm geslagen zijn, doordat Android zo kut is op, uh, op de tablets... ...maar ze verwachten van de mensen die dat lezen... ...die wel 5, 6, 700 euro soms uitgeven... ...want die dingen beginnen allemaal bij 4 5, 600 euro... ...maar ze draaien natuurlijk 3G wil of een uh, één stapje geheugen groter... ...we hebben het gewoon over apparaten die gemiddeld tussen de vijf en 700 euro kosten... Ja. Ik vind niet dat je dan als reviewer. die verlaagde lat aan je lezers moet opleggen. Op, op dat jouw lat laag ligt. wil niet zeggen dat andere mensen daar ook maar akkoord moeten gaan. voor 600 of 700 euro. ben je nou helemaal doet het. Het is gewoon onacceptabel. Nee, maar goed. Dat, dat snap ik absoluut. Maar dan denk ik wel dat er in die review. Uh, dat je daar rekening mee moet houden. Uh, dat die lat lager kan liggen. Uh, en, uh, want als jij zegt: uh, nee, die moet je niet kopen dan leg je die lat al voor iedereen op dezelfde hoogte, denk ik. Ja, ne, ja, <laughs> kijk, het is, het is een combinatie van dingen. Ik snap wel wat je bedoelt. Inderdaad, ik leg dan mijn uh, waarde op op andere mensen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het... Uh... Uh, ...als je gewoon kijkt wat is voor, voor, voor mensen die zoveel geld willen uitgeven... ...want niet iedereen kan zomaar 600 of 700 euro uitgeven... ...alsof het een, een hobbyuitgave is, dat is serieus geld. Ja. Dan heb ik liever dat ik een stukje lees en mensen vertel waar de lat hoog ligt... Mm -hmm. ...dan dat ik zeg van... ...dat ik het afdoe met één zin... ...omdat ik geen zin heb om 5 6, 5, 6 alinea's te schrijven... ...waarom het eigenlijk net te kut is om nee, het acceptabel te noemen. Precies, maar dan, dan zeg je dus van... Uh, ...hoe je het dan eigenlijk zou moeten zeggen... ...is dan van, oké, okay, ik zou hem afraden... ...maar als jij geen probleem hebt met een laggy, buggy, honeycomb... ...moet je, moet je hem vooral kopen. Ex exact, precies. De, dat was ik heb de, het enige wat ik af heb van de 7.7 van de, van de review... ...is in principe de laatste zin, mm -hmm. van koop het niet... ...tenzij je zo'n fan bent van Samsung... ...en dat jij nog wel vertrouwen hebt in Samsung... Dat, dat ze snel met die update komen en dat je gelooft in dat het ice cream sandwich beter is dan 3.2. Ja, maar nee, absoluut. Ik, ik ga ervan uit dat dat 17 mensen zijn in Nederland, zeg maar. <lacht> nou ja, als ik de reacties uh, op, op sommige reviews lees, dan, dan zijn de mensen die hem hebben zijn er heel blij mee. Ja goed, dat is wat jij net al zegt, het is maar net hoe hoog je lat ligt. Ja. En dat heet ook co cognitieve dissonantie, hè? Als je eenmaal Zo. iets gekocht hebt voor 700 euro, ja. dan, ga je je, je dan ja. ga je je aankoop goed praten. Ja, daar heb ik ook ervaring mee. Ik heb ook een iMac. Ik had ook een iMac die niks deed. Maar ja, hij was 2000 euro, hè? Vijf jaar geleden. Dat toch nog, uiteindelijk ben je er toch nog tevreden mee. rare. is dat. Maar als het kut is, is het kut. Ja, ja klopt. Ja, klopt. En, en kijk, het is een combinatie van dingen, hè? Want Samsung die komt nu met nieuwe tablets op de markt. Die eigenlijk helemaal geen nieuwe hardware bevatten. Eigenlijk als enige een uniek selling point hebben. Dat ze op ice cream sandwich draaien. Ja. Die, die, die Galaxy Tap Line 2 wet even. Mm -hmm. uh, dat is gewoon een teken aan de wand van goh, ze verkopen je nu weer dezelfde hardware. Misschien in een net andere plastic jasje. En met als uniek selling point, zeg maar, ice cream sandwich. Dus ze proberen gewoon geld uit de zak te kloppen. Als ze nu meteen die update uitrollen voor de oude hardware. Die hetzelfde is en goedkoper is omdat het ouder in de boeken staat, zeg maar. Mm -hmm. De ene heet Galaxy Tab 10.1 of 7. En de andere heet 2. Dus die 2 is nieuwer. Dus die 1 moet goedkoper zijn dan die nieuwe. Terwijl het dezelfde hardware onder erbij in zit. Ja, dan vreet je je eigen nieuwe modellenbusiness op. Dus ze moeten wel wachten met uitbrengen van 4.0... omdat ze net al, al, al die tablets hebben gelanceerd. Ja, zouden, ze, zouden ze echt nog langer wachten, ja? Want die tablets die worden eigenlijk pas voor binnen over twee, drie maanden verwacht of zo. Dan zijn ze pas volledig uh, gearriveerd. Dus, dus die Galaxy Tab-eigenaren uh, nu... die kunnen uh, voorlopig dus nog niks verwachten, denk jij? Ik uh, denk dat het nog wel even duurt, ja. Ja, ja dat en, en, is het en, en dan komt het en dan kom je dus in... Van welke, welk model je hebt, zeg maar. Want het, het, het is kennelijk ook niet allemaal modellen breed uit te rollen, zeg maar. Het moet per ding. Mm -hmm. Dus de update voor de 10.1 en de 8,9, die komt eraan. Wanneer had je dat? Dat had ik gelezen bij jou volgens mij of van iemand anders. Mm -hmm. Dat er een geruch was dat het er op een gegeven moment aan zou te komen. Maar <laughs> dat is, het, het, het zit eraan te komen. Dat, dat, dat had op 17 november gezegd moeten worden. Toen Cream centrum beschikbaar kwam. Natuurlijk zit het er dan aan te komen. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. En we zijn, wanneer is het aangekondigd? In oktober volgens mij al, of niet? Mm -hmm. Dus we zijn nu zes maanden verder? Ja, ik, ik roep elke keer zes maanden, vijf maanden. Ik heb, uh, ik heb het vanochtend uh, voor de gein even uitgerekend uh, hoe dat zit vanaf de eerste dag dat de Nexus te koop was. Mm -hmm. En dan is het vier maanden, drie maanden en 28 dagen. Dus uh, ik was wat overdreven met vijf maanden, half jaar te noemen. Ja, maar dan nog, hoe lang is, nou, dat, hoe, ja, hoe lang is je uh, verwachting van een tablet dat die meegaat? Stel dat je... Twee jaar? Ik bedoel, is dat redelijk als ik dat zeg? Dat mag, ja. Nou, dat is toch een substantieel uh, uh, deel dat je zit te wachten op een update. Uh -huh. En het is niet zo dat Google zorgt dat het allemaal uh, hetzelfde werkt. De beste vooruitgang die op, op Android is geweest de laatste weken... Is, de laatste maanden zelfs... Is dat... Uh, wat mij betreft, ik vind de design guidelines vind ik erg belangrijk mm -hmm. en de, de allerbelangrijkste is dat ze zijn begonnen met Chrome naar Android te brengen, ja. maar dat is niet voor de mensen waarvan 70% of weet ik veel 60% van de mensen die draaien op, uh, op 2.3, die draaien op Gingerbread, ja. maar ja nee hoor, nee, dat is voor 4.0. Unique selling point vrienden, hey, hardware fabrikanten. 4.0 heb je weer een extra reden om nog een model op de, op de markt te brengen die je drie weken ondersteunt voordat je weer een nieuwe aankondigt. Ja. Uh, maar nogmaals, uh, of niet nogmaals, uh, heel duidelijk, ik ben echt heel erg fan van Android op smartphones. De, de beste keuze omdat je daar hardware keuze hebt en daar is het wel acceptabel wat mij betreft. Ja. Dus, nou ja, goed. Uh, dan uh, dan mo moeten we maar even naar een uh, ander onderwerp. We zijn helemaal afgeweken van het dingetje, maar dat maakt niet uit. Uh, uh, sorry hoor. Hey, nee, nee, helemaal goed. Het is gewoon, ik heb gewoon deze week heel veel kritiek erop gehad op die mening, zeg maar. Van, yo, je, je moet niet zeggen, uh, iemand die ik serieus neem, ik zou hem niet nu bij naam uh, uh, noemen, die zegt van, hey, ik vind het raar dat je op basis van 3.2 een tablet gaat afraden, want ik kondigde dat, dat, kondigde dat ergens aan in een discussie ergens over. Mm -hmm. En dat doet me dan, pijn is niet het juiste woord, maar zo'n vogel neem ik normaal gesproken serieus. En dan denk ik van, wow, wacht eens eventjes. Als jij je lat zo laag hebt liggen, wil niet zeggen dat andere mensen die zoveel geld willen uitgeven voor zo'n ding, die lat zo laag hoeven te leggen. Nee. Serieus geld gaat het hier over? Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Um, Oké, okay, uh, voordat we Windows 8 doen, hè? want we moeten eventjes over Windows 8 hebben, ziet er cool uit vind ik. Uh, nog twee korte dingetjes over MWC dan. Om dat even af te ronden dan. De, uh, afgezien, uh, behalve Windows 8. Uh, ZTE, een Chinese fabrikant, komt naar Europa... met een aantal interessante quad-core tablets. Ik ken het merk. Uh, ze hebben ook ooit een keer een, een tablet bij, bij de Phonehouse gehad, volgens mij. Maar voor mm. de rest is het een beetje onbekend uh, in Nederland. Meer, uh, meer rebranding, of hoe noem je dat? Ja. Yeah. Uh, dus die komen naar Europa met een aantal interessante tablets. Uh, voor de rest hebben we het meeste wel behandeld... Ja, nee, we kunnen naar Windows 8, wat mij betreft. Ja, dat hoort ook een beetje wel bij MWC. Ja. Um, wat is er qua tablet nieuws over te zeggen? Um, nou ja, het belangrijkste over wat er dus gebeurd is, is dat uh, Microsoft de Windows 8 Consumer Preview gelanceerd of uitgebracht heeft. Wat inhoudt dat iedereen uh, nu een, een, het is nog steeds een beta-versie eigenlijk, kan downloaden mm -hmm. van Windows 8 op hun eigen PC. En daar een eerste indruk van kan krijgen met, met, met uh, Windows Store. Toegang, een, een, een uitgebreide metro-interface, de desktop-interface. Uh, dus je kunt uh, zeg maar zelf gaan zien hoe het gaat zijn ongeveer. Het is natuurlijk nog niet af, maar de meeste dingen zitten er wel op. Uh, ook standaard applicaties voor mail, contacten, kalender en noem maar op. Wist je dat als jij je ontvangt, dat je dan de hele uh, wifi-verbinding wegvalt? Hé, uh, uh, hey, Martijn. <laughs> We knippen dit er gewoon niet uit hoor, Martijn, dus ben je daar? Dat is Ja, eh, uh, nee, hallo, hallo. Nee, je moet even je, je wifi uitzetten op je mobiel of zo, want dit stoort echt te erg ik kan je niet horen. Je wifi staat uit op mijn mobiel. Ik weet niet wat er nu veranderd is, maar je, ben, je klinkt net alsof je nu ergens in, in een of andere grot zit. Ja, hetzelfde geld mm -hmm. voor jou. <laughs> Fucking broer, Dat klinkt weer wel. Dat we Nou, ik knip het er gewoon niet uit hoor. Ik vind het wel goed. Nee. Uh, tenzij het nog een keer gebeurt, dan ga ik erover nadenken. Maar, <laughs> bedoel, maar het ik bedoel, blijf Skype. Skype is ook echt kut de laatste tijd. Dus, alles is kut. Nou, serieus, maar Mac is kut, jongen. Die kan geen filmpjes meer aan. Ik word helemaal scheidsziek van al die technologie. Windows <laughs> um, 8. Winners 8. Ik vond het uh, heel mooi eruitzien, eerlijk gezegd. Ik ben er meer van onder de indruk dan ik had verwacht. Ja, ik ook. Uh, ik heb nog niet. Uh, ja, ik heb een aantal hands-on-video's gezien. Ik heb net nog een, een uitgebreide voorbij zien komen. Ik heb nog niet helemaal kunnen kijken. Maar het ziet er strak uit die Metro-interface. Uh, ik vond het alleen op een, uh, op een 24 inch uh, iMac zag ik het voorbij komen toen zag ik het eruit als een één groot puzzelstuk, stuk met uh, mm -hmm. 4000 vakjes. Dat vond ik veel minder, maar um, op tablets, wat ik gezien heb, uh, zeer elegant, uh, zeer vrij vormgegeven. Um, werkt snel, mooie functies, uh, leuke extra gestures. Ja, veel veranderingen ten opzichte van Windows 7 en Vista en alles wat daarvoor zat. Uh, zo ben je je startbutton kwijt, of tenminste, die is uh, gepositioneerd. Nou, het is een soort hotspot geworden. De charms bar zit die nou. En ja, dat zit eigenlijk. Ik vond, ik vond het wel interessant. Oké, okay. ja en er waren ook al wat tablet uh, voorbeelden en er worden tablets gestuurd naar, uh, uh, hoe noem je die mensen? Developers die, uh, die krijgen ARM tablets met Windows binnenkort ah. dus, uh, en er waren al redelijk wat filmpjes van. Uh -huh. uh, ja, best wel interessant en uh, uh, het enige wat ik echt tot nu toe echt storend vind, er zijn een heleboel dingen hoor, waar je zorgen om mag maken bij Windows 8 wat mij betreft. Maar het enige wat ik dat niet echt storend vind, zeg maar, is dat ze heel erg naar dat side scrollen gaan. En er zijn ook een paar van die hippe bloggers die zo'n sidescroll-blog hebben. Uh -huh. En ik kan er niet aan wennen, eerlijk gezegd. Ik vind dat best wel lastig. En uh, nu bedenk ik me dat op Feedly, bijvoorbeeld die, die RSS-reader die ik gebruik, dat dat ook side scrollen is. Dus wie weet is dat op een tablet nog iets, uh, noemen dat, natuurlijker. Mm -hmm. Maar je ziet het dus ook op de desktop. Uh, ik had een voorbeeld gezien van, de, uh, van een nieuwsapplicatie van Associated Press. Yeah. Uh, en die, die, die, die had een hartstikke mooie app, zeg maar, voor Windows 8. Uh, waar je hartstikke mooi, op een hartstikke mooie manier met die tegeltjes nieuws en kopjes kon lezen... en foto's was kon zien, live previews van die content, noem het dan maar op. Mm -hmm. Maar als je eenmaal in het artikel zat, dan moet je naar, van, van site naar site scrollen. En op, op, op je tablet is dat waarschijnlijk nog wel... Niet zo storend, maar op je gewone computer vind ik het toch wel... Uh... Ja, ik kan er niet zo makkelijk aan wennen, ben ik bang. Oké. Okay. Ja. Aan de andere kant, ik dacht ook dat ik niet zo snel kon wennen aan het omgekeerd scrollen op mijn MacBook. En dat ging ook gewoon prima. Dus uh, wie weet is het gewoon wel weer aanstellerij. Windows 8, ik ben er uh, meer van onder de indruk dan ik had verwacht. Ja, ik, weet, ik, ik moet er nog een keer zelf uh, ergens op installeren. Op een, op een Intel uh, laptopje of zo. En dan, uh, of op een tablet, okay. wie weet krijgen we binnenkort of uh, ergens in de herfst een uh, Windows 8 tablet te review. Ik ben heel benieuwd. Mm -hmm. Oké, okay, uh, de Google Nexus tablet, hebben we daar al iets over te zeggen wat een klein beetje vast lijkt te staan? Of zijn het allemaal geruchten? Het zijn, het zijn natuurlijk allemaal nog geruchten. Uh, er is van de week een, een, een, een lijst met domeinnamen opgedoken van uh, een bedrijf, Mark Monitor heet dat... Dat uh, normaal gesproken de, de, de merkrechten van Google uh, in, in het portfolio heeft zitten. En uh, die registreert dus waarschijnlijk ook de domeinnamen voor Google. En daar stond uh, Google Play in, in veel van die domeinnamen. En nou gaan de geruchten dat dat de nieuwe, uh, of de tablet van Google zou zijn, die, die door Google zelf gebrand wordt, zeg maar. De mm -hmm. Nexus tablet. Uh, ja, um, dus dat verscheen er. En daarnaast uh, verscheen er nog. Uh, Geruchten over, dan ben ik hem even kwijt toch? De Asus-memo ja. dat, dat ze hem gaan maken. En dat was die memo die zo indrukwekkend was: op 6. Ja. 250 euro, oh, een kwartcore uh, computer ding. Voor 7 inch, hartstikke interessant op papier. Uh, en daarna is er niks meer over naar buiten gekomen. En was het ook de grote afwezige op uh, MWC? Uh -huh. Wat mij betreft. Ja, absoluut. Maar wel interessant dat Google daarmee. En aan de dat is te verklaren misschien door dat Google-verhaal inderdaad jij zou denken dat, dat, ze, dat, dat ze hem over hebben genomen, zeg maar? Ja, ik denk dat ze... Dat ze of, nou, Ik weet het natuurlijk niet zeker of zo, maar ik zie het niet onwaarschijnlijk... dat ze op een gegeven moment die, die announcement zagen van die 250 euro... of mm -hmm. dollar, voor die tablet. En dat ze toen dachten van, goh, we, we, we schuren toch al een tijdje tegen het idee aan... van een Nexus-tablet. Ik bedoel, we hebben een Nexus-smartphone, dus waarom geen tablet? En luister, ze hebben het geprobeerd... Uh, de leiding te geven aan de fabrikanten. En dat is wat mij betreft redelijk gefaald. Dus ze moeten zelf het goede voorbeeld gaan geven. Mm -hmm. Nou ja, en dan kan ik me voorstellen dat je zoekt naar, uh, naar, naar iets dergelijks. Ik vind het zelf wel jammer dat ze die 7 inch uh, kiezen. Ja. Uh, ik ben zelf wel fan van 7 inch eerlijk gezegd. Meer fan van 7 dan 7.7. 8.9 vind ik ook wel oké. Okay, maar 10 blijft toch wel een beetje tabletformaat in mijn hoofd nog tot nu toe. Mm -hmm. Uh, dus ze gaan weer met een iets, iets wat afwijkend product gaan ze proberen de toon te zetten. Ik denk uh, dat het interessanter is als ze die gewoon in een lijn van twee produceren. Dus gewoon een 7 en een, en een 10 uh, versie. Eh, een 9,7 of 10.1, whatever. Uh, dat, ze, dat ze nog wel een beetje keuze daarin bieden. En dan voor 250 of 200 en 300 dollar bijvoorbeeld... Het lijkt me wel wat. En uh, kan het best interessant zijn. Ja, inderdaad. Wat je zegt, als ze met die iPad-Memo e e aan de slag gaan... Uh, dat, ...dat zag er gewoon zeer interessant uit. En niet alleen uh, uh, voor, voor het... Uh, hoe noem je dat? Omdat het van Google is, maar gewoon ook omdat het een quad-core processor is. En er zat een, een Bluetooth-headset bij. En het, zag, het had een mooi display met een hoge resolutie. En als Google zo iets interessants... ...en dan toch redelijk high-end op de markt weet te zetten... Mm -hmm. ...voor, voor een, een lage prijs zie ik daar zeker wel uh, potentie in. En, en, uh, ja. Absoluut. Oké, okay, nou ja. Die geruchten gehad. Dan uh, eigenlijk moeten we gewoon twee dagen slapen, of in ieder geval niet, niet, niet omdat de tijd dan sneller gaat, maar gewoon twee dagen oh, ja. op ons bek houden, want dan uh, hoef je niks over die geruchten over die iPad 3 uh, te doen. Uh, ja, ja, ja. Uh, het wordt wat lastig om er wat over te zeggen. Gelukkig hebben we daar heel weinig uh, aandacht aan besteed, uh, uh, daar mogen we denk ik wel een beetje trots op zijn. De, je hebt regelmatig wel de geruchten dingetjes gehad, maar we hebben niet heel uitgebreid iedere week over de iPad 3 gehad en wat dat gaat worden. Dus uh, dat lijkt me op zich een goede zaak. Want het zijn maar geruchten en we moeten nog maar zien wat het wordt. Ja, er is eigenlijk niks spannends opgedoken in de laatste week of twee weken. Hè, waarvan je hebt iets nieuws waarin je denkt van... Oké, okay, uh, als dat erop zit, dan wordt het wel heel... Uh, nee, het is eigenlijk allemaal wat we een beetje gehoord hebben. En uh, zo nu en dan duikt er een gerucht op van een iPad mini. Maar goed, uh, dat zie ik niet gebeuren. In ieder geval niet woensdag. Uh, dus ja, ik, ik denk niet. niet dat het heel uh, uh, spannend uh, gaat zijn van... Uh, wat gaan we zien? Het... Oké, okay, uh, om, om je gewoon de makkelijke vraag te stellen. Wat denk je dat er uh, woensdag wordt aangekondigd? Wat is jouw voorspelling? Nou ja, hetzelfde formaat iPad. Uh, met, met een retina-resolutie of een retina-achtige resolutie. Gewoon hoge resolutie ja, display, display. Uh, Ik denk dat ze er gewoon gaan voor een betere dual-core processor. En uh, samen met de lancering van een uh, nieuwe versie van uh, iOS. En voor de rest uh, een betere camera op de achterzijde of zo. En uh, that's it. Ja, dat denk ik in principe bijna hetzelfde. Ik denk ook uh, dubbele resolutie. Ik denk uh, iPhone-achtige camera op de achterkant. Ja. Ik denk uh, inderdaad, die chip lijkt me niet heel onwaarschijnlijk als het gewoon duilkoy is. Sterker nog, ik verwacht het meer. Uh, misschien iets opgevoerd of wat dan ook. Een iets betere processor, dat lijkt me logisch. Maar uh, verder niet een uh, uh, home button. Een beetje des Apples. Uh, ja, altijd een home button. Zeker een home button, okay. wat mij betreft. Uh, wat had jij nog meer? Ja, jij noemde het een nieuwe versie van iOS. Ik denk gewoon 5.1, inderdaad. Gewoon de incrementele update. Ik denk niet dat het 6 wordt of zo. Okay. Ja, en, uh, en, en misschien een, uh, een nieuwe poort. Je bedoelt uh, die van Apple zelf, dat uh, ding. Uh, hoe heet dat? De Thunderbolt? Thunderbolt, ja. Yeah. Uh, misschien Thunderbolt Mini of uh, een DisplayPort. Of... Ik, ik weet het niet, maar de, de, ik, ik hoor van... De, Verschillende mensen die ik denk dat daar op dat soort dingen wel redelijk verstand van hebben: uh, dat de, de, de 30-pin-connector toch wel een beetje ouderwets begint te worden. Uh -huh. En een hoop ruimte inneemt, en dat soort dingen. Uh, dat de kans is dat er een nieuwe poort komt. Alleen weet ik nog niet of het deze generatie is, omdat als, als die redelijk dezelfde vorm heeft, ja. dan uh, maakt Apple waarschijnlijk de logische keuze om dat niet te vervangen. Omdat er dan een heleboel uh, iets lossere hoesjes of uh, docks en uh, radio's en dat soort dingen gewoon nog werken erop. Dus dan uh, hoeven ze het ecosysteem nog niet te branden, zeg maar. Nee, precies, precies. En, en wellicht dan een, een, een goedkopere versie van de iPad 2. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Een 8-gigabyte versie, ja. een budgetversie, zeg maar. Mm. Dat... Ja, ik weet niet eens of ze, of ze hem uit gaan kleden. 16 gigabyte gewoon laten staan, bedoel je? Ja, ik, ik, ik, zou, ik zou er niet van verbazen. Maar dat zijn allemaal zulke geruchten. Ik verwacht persoonlijk ook dat de iPad 2 in welke vorm dan ook blijft. Mm. Uh, ook dat is goed voor het ecosysteem. Ja. Uh, uh, niet alleen omdat het natuurlijk dan ook, ook nog steeds. Uh, uh, ook bij alle app-ontwikkeling al heeft Apple daar sowieso een goede uh, hoe zeg dat, reputatie qua developer community. Maar dat daar gewoon een goede rekening mee wordt gehouden. En het, blij, het houdt de waarde van een iPad 2 hoger. Dus kunnen mensen makkelijker hun dingen verkopen om een iPad 3 te nemen. Ja. Ik zweer, ik zweer dat, dat dat een overweging kan zijn bij Apple. Dat geloof ik okay. echt. We gaan het zien woensdag om 7 uur. Ja. We zitten er klaar voor, de, tuurlijk. Nou, we gaan er, niets, er gaan er niets speciaals voor doen, lijkt me toch. Oh, vandaag. nee, nee, ik ga niet live bloggen of wat dan ook. Nee, nee, nee. Maar ik zet er wel klaar voor. We wachten gewoon tot lekker, tot uh, woensdagavond, tot alle mensen, al, al het nieuws uh, meteen hebben overgeschreven in het Nederlands. En uh, zetten er dan rustig op. En dan heb je de volgende dag heb je genoeg uh, bezoekers uh, die dat veel interessanter vinden om te lezen. Wat een beetje... Uh, uh, het overzicht is, dus zodat ze gewoon in twee of drie artikelen alles kunnen lezen in plaats van 39 artikelen ja, ja. verspreid vanaf 1 minuut over 7 tot uh, 10 minuten over half 3. Hm. We gaan het zien. Uh, nou ja, eigenlijk wil ik niet zo heel veel meer hebben over uh, uh, Jellybean en Keyline Pine. <laughs> ja, even. ja, goed, om het kort dan te zeggen: hè, de, de, de, de, iemand van Google, ik weet even niet meer wie het was, zei tijdens het MWC van uh, in de herfst, of die hinten zeg maar van in de herfst. Uh, Komt Jellybean. <laughs> Ook zoiets, jongen, ja. Uh, nou goed, daar hebben we al een keer eerder uh, over gehad. Hè, dat, uh, maar logisch is dat we, dat we in de herfst een nieuwe versie van Android gaan krijgen. Exact, want dat zeggen ze. We doen ieder jaar een nieuw Pst, ding. Vorig jaar was het herfst, maar nu zou het dan dit jaar zijn. Oeh, fantastisch. Uh, en The Verge had, uh, had via een betrouwbare bron gehoord dat Android 6.0, als dat het wel gaat zijn, Keyline Pie gaat het heten. Maar goed, als we het daar al over gaan hebben. Echt hoor. E e e echt hoor, serieus. <laughs> <kom er> nou. <laughs> Oké, okay, nou leuk man, dat we weten over waar je over 2,5 jaar op kan wachten. Uh, ja, ja, ik, Sorry Goeie. hoor. Ja. Ik vind die naam ook heel irritant worden, eerlijk gezegd. Ik vond het is wel gelachen eigenlijk altijd. Ice sandwich, gingerbread, froyo, mm -hmm. uh, toetjes zijn no. het. Maar come on, waarom... ik vind ice vind ik al redelijk belachelijk, zeg maar. Waarom drie woorden? Ja. Mm -hmm. En niemand neemt het ook... Mensen noemen het ook ICS, zeg maar. ja. <laughs> Weet je wel? Gewoon wat veel moeite is. Ze noemen het niet Honeycomb HC of zo, <laughs> weet je wel. Maar Ice Cream Sandwich is gewoon veel te veel moeite. En een Key Lime Pine. Pine. Uh, Jelly Bean. Yes, yeah. Heb jij je JB-update al voor je Android? Uh, <laughs> nou, ik kreeg serieus van dat ik een vraag op de website van. Ja, en, en krijgt mijn Transformer uh, Pad Infinity dan een jellybean update ja. Ik zweer het, dat was een reactie op mij. Want uh, ja. ik, had, ik had dat gepost. Uh, je had gepost van nou, wacht gaat hij er dan, dan, dan komt. Ik zei zo, net op tijd voor de 5.0-update en meteen iemand van. hey, uh, krijgt hij dan ook? Ja. Uh, wie weet? Ja. Hey, uh, laten we afsluiten met goed nieuws, of uh, hebben we geen goed nieuws meer? Eigenlijk? Nou ja, voor de mensen die van budget tablets houden heb ik wel goed nieuws. Ar Ar oh, nou, ik ook Argos uh, komt met een uh, nieuwe G3-serie budget tablets. Dat is de update van de G2-serie en het eigenlijk het belangrijkste wat er geüpdate wordt is uh, Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Um, daar worden ze standaard mee uitgerust um, en waarschijnlijk worden die oude modellen de G2-serie niet geüpdate naar dat nieuwe besturingssysteem. Dus wil je een budget tablet met Android 4.0... wachten op de K3-serie van Argos. Ja, lul er maar ook overheen... dat uh, alle mensen die al geld hebben uitgegeven... <laughs> gewoon weer de lul zijn. Nou, heel ja, goed. Maar als je 150 euro voor een tablet uitgeeft... dan uh, denk ik... Je ook ja, je mag niet verwachten voor je geld, joh. Uh, hey, uh, ben je het nou niet eens... met de, de dingen die ik in toevallig... Uh, in deze podcast heb geroepen... of Martijn uh, heeft geroepen? En, uh, laat een reactie achter. Uh, sterker nog, vind het heel leuk als je... Zelfs zo gepassioneerd bent en dat je zegt van ik vind het wel goed uh, dat de Android 3.2 verkocht wordt op tablets. En het is helemaal niet zo retarded, slecht als je zegt. En het is helemaal niet onacceptabel. Stuur ons een mailtje, we kunnen dat voorlezen. Stuur ons een audioboe, audioboe.com. Dan ja. uh, kan je maximaal drie minuten in je telefoon schreeuwen of, uh, of via je computer hoe je het wil doen. En dan kunnen we dat eventueel pluggen in, uh, in, in de podcast. We zijn helemaal niet tegen kritiek. Uh, en als je dat kan onderbouwen en op een beetje normale manier doet, dan vinden we dat hartstikke leuk om te lezen en te laten horen. Dus uh, maak van je hart geen moordkaal. Uh, anders kan je natuurlijk gewoon een e-mailtje sturen naar info.tabletsmagazine.nl of sam.injebrowser.nl Martijn, jij bent gewoon op Google Plus? Ja, Google Plus. Martijn, Shell, Google Plus ook tabletsmagazine. En voor de rest ook op uh, Twitter M dezelfde. Ma ik wou net zeggen, moeten we gewoon stoppen met Google Plus uh, aan het eind te doen? Want uh, Twitter is gewoon voor jou de belangrijke, toch? Ja, voor mij is het, is het uh, uh, hoe noem je dat, uh, the same thing. For, ik, mm. ik, ik ben geen, uh, geen uh, fanatieke social media man die, uh, die behalve uh, nieuwe posts ook andere dingen op Twitter of op uh, Google Plus zet. Nee, precies. Geen filmpjes en fotootjes van Whisper constant <laughs> op je YouTube-channel bijvoorbeeld. Dat soort dingen. De, de nee, nou. ja, maar wat we eigenlijk wel kunnen doen, gewoon Facebook. Facebook slash Tablets Magazine, daar wil ik nog wel eens wat extra dingen op posten. Of gewoon YouTube.com slash Tablets Magazine. Hmm. Dat, nou, dat lijkt me hartstikke goed. Uh, ik ben Sam. Ik ben te vinden op Google Sam Rijver, De lange ei, Of Sam.injebrowser.nl En daar link ik meer naar... De podcast die we die week hebben gemaakt. Ik maak er nog eentje samen met Ronnie Lam, Signal to Noise Radio podcast. En uh, regelmatig, uh, vrij regelmatig, naar uh, de dingen die ik echt interessant vind op het internet. Ik deed het wat meer dan dat ik tegenwoordig doe, omdat ik steeds kritischer ben geworden. En ik niet meer link naar allerlei BS uh, die eigenlijk niet zo heel belangrijk is. Dus dat is dan weer zo'n beetje het eind van deze week. Um, nou ja, nog twee dagen slapen, Martijn. Klamme handjes. Ik ben benieuwd. Ik weet dat het een beetje gay is om te zeggen, hoor maar ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig. Het is, ik denk dat ik ook wel, als ik thuis ben, dat ik gewoon wel de live blogs ga volgen en zo. Ik ben toch wel zo'n zo, zo, zo nerd, nerd. Oh, dat ga ik ook wel doen, maar ik, denk, ik ben vooral benieuwder... benieuwd is dat een woord? <lacht> <lacht> meer, ik ben nu? meer benieuwd. Meer benieuwd naar? <lacht> ja. Ja? Ik ben meer benieuwd naar de reactie van, van uh, dat soort blogs en, en mensen. Van, of het nou weer zo'n tegenvaller is, want de, de iPhone 4S werd ook gewoon goed gepraat. Uh, terwijl dat ook niet echt een mm. hele update was. Ja, terwijl het wel een wijze succes is. Ja. Dus uh, Kennelijk haalt het allemaal maar niet ik zo, vlak zo met lang met elkaar. Dus dat ben ik mee, uh, meer benoemd. Nou. Ja. Oké. Okay, uh, tot volgende tot week. Volgende week.